9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Werknemers uit de zorg hebben in Amsterdam gedemonstreerd... voor betere arbeidsvoorwaarden, een lagere werkdruk... en een hardere aanpak van agressie. De organisatie had gehoopt op een herhaling... van het Witte Woede-protest in 1989. Toen trokken duizenden zorgmedewerkers na een oproep in de krant... met dezelfde eisen naar Den Haag. En dat leidde tot verbetering van de arbeidsomstandigheden... en een kleine salarisverhoging. Deze keer waren er enkele honderden deelnemers... En nog een demonstratie bij de internationale autoshow IAA in Frankfurt hebben duizenden mensen betoogd voor meer klimaatmaatregelen. Ze eisten onder meer dat de auto-industrie meer werk maakt van de productie van elektrische auto's. Volgens de politie waren er zo'n 15.000 actievoerders. Het merendeel was met de fiets gekomen. De politie had delen van autowegen afgesloten om dat mogelijk te maken. De voorzitter van de Duitse Autobranchevereniging wees erop dat de Duitse auto-industrie de komende drie jaar 40 miljoen euro steekt in de ontwikkeling van elektrische auto's en andere alternatieve vervoermiddelen. Het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië, Aramco, heeft zijn olieproductie bijna moeten halveren na de dronaanval van vannacht op een grote raffinaderij en een olieveld.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 Het weer. Het blijft droog. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 10 en de 6 graden. Morgen eerst zonnig. In de middag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. En het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.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 ZFN's Nightwolf Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFN Malvin en Tiga. Maar die is de, de nieuwe van Don Diablo. Ik hoorde hem en eerst dacht ik aan kerstmuziek. Maar na de tweede keer luisteren had ik kies van: ja, hij klinkt lekker. Don Diablo, nieuw te radio met Never Change. just waiting Just waiting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 No way, yeah. move to the basics. That ass need a seat. So you can sit on me. That's my old girl. she queer anti. You got that nobody, body. Yeah, you a art piece. You like sassy. Yeah, I'm sassy. Caliente, voy caliente, caliente, caliente. Caliente, tú date de store, loco, loco con ti yo otra vida tu pero Loco, loco contigo Yo trato y trato, pero ven aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras y hey, Yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueven la cadera como lo hacía a Selena Tú no tienes Tu amor rompe la cadena Snake, she's a the man, Latino gang, Tiger. Fuck, fuck, fuck the neighbors, pump up your stereo. NW Nightwalk, the on air dance show, DJ Dance Force FM. I said, What you mean, girl? You got gon' to care, she got boon chick, got you, got, boom, you, got to you, got what you mean, girl? You got gon' to care, she got boon chick, got to you, got what? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ja, hey, hey, hey, hey. heb ik voor je. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, op s S S o, o, S S. Totally despised, don't believe my eyes. But yeah, like you, Wait what you do. Oh, they look bad for life. But yeah, like Caribbean. But yeah, like Queery. I'm into Fenty. Als je boer op je Ik heb het vaak geskeerd Al weet dat het niet aan je ligt Aqua Asia hou het water dicht Daarna laat ik zien waar mijn kamer is Natuurlijk gaan ze praten, heb je zelf wel bekeken Ben je alleen aanwezig, heb je vele af beneden. Maar wat je niet kan maken, niet dat kan je ook niet breken Deze lees de boeken en kan zakken naar beneden Cheese Candy heb ik voor je. Ey Bos sit down en gooi het Ey Schatje heb die soja Saus wijn no op paranoia? Doe het met je S-S-S-O-S-S Doe het met je S-S Bad girl for life Follow en ik like Totally spice Don't believe my eyes Bad girl like you Weet wat je doet Oh, ik loof Bad girl for life Ik wil dat je aan me ziet ik hoor dat je naast me ligt, op verschillende plaatsen ligt. Kijk maar schat, je vraagt, me is. Jij weet wie de dader is. Ja, de liefde is het plaatste licht. Je maakt verhoogt, schat, Raak me aan, meisje, vraag me niks. Ik wil je even ruiken en ik wil je even voelen. Ik ben helemaal los, ik weet precies wat ze bedoelen. Bij jou voel ik me groot, ik heb de wereld aan mijn voeten. Laat me even met je koelen, laat me even met je zoenen. Candy have I for you? Ah, boss it down and go it, ey Stress it up, die soya sauce, wine no or paranoia ah. Do it with your s, s, s Do s, s Do it with your s, s But I can't follow and I like Don't believe, gespiced Don't believe my eyes Bad yeah like you, babe. What you doin'? Oh, they love, bad girl for life. What you mean, girl? Ja, dat was muziek van Jonah Fraser. Samen met Lil Kleine met uh, For Life. En daarvoor horen we DJ Snake. J Baldwin en Tiga met uh, Loco Contigo. En daarvoor horen we natuurlijk uh, Tupac. Alleen dit keer in het jasje van Don Diablo met Never Change. Oftewel een cover van het nummer uh, van uh, Tupac met Changes. Binnenkort. Goed nieuws, dan komt Frans Bauer hier op, uh, op CFM Zandvoort in dit programma. Dan zou je denken van Frans Bauer, die muziek past toch helemaal niet in dit programma. Nou, als we de laatste berichten moeten geloven. De nieuwe single van Frans Bauer, De Bom, heeft dance en slager invloeden. Zo meldt de zanger afgelopen woensdag bij RTL Boulevard. In het begin wilde hij dit nummer niet uitbrengen. Hij vond het wel een leuk nummer, maar ja, he, De Bom. Misschien een andere naam, maar uh, hij had er een beetje moeite mee. Maar ze, zijn kinderen... Die hebben uiteindelijk gezegd van, dat wordt je nieuwe hit, papa. En uh, ja, het is uh, zijn nieuwe hit. En uh, ik moet hem eerst even 30 keer luisteren. En nog gaan kijken of het nummer überhaupt uh, geschikt is voor, uh, voor dit programma. En uh, rapper Snelle, die heeft de afgelopen woensdagavond tijdens de talkshow uh, Bo... een plaat die een plaat overhand gekregen voor zijn nummer Reunie. En ik wilde hem draaien, maar een uh, hele bak met, met cd's. En uh, ik heb twee stapeltjes... Gemaakt in het tweede stapeltje. Dat ligt nog thuis in de studio. Dus uh, ja, gaat hem niet worden. Ik heb wel andere muziek voor je. Hele andere muziek. Het meer muziek wat je gewend bent op de zaterdagavond. Jouw stapavond, waarschijnlijk. Sweet Power met Happy Days. dan zie je van Zandvoort de Nightwalk zaterdagavond, jouw stapavond. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Mopal met Feel That Way again. En dan voor muziek van uh, Roger 72 met Take Me Hour. Hour. Higher. Nee, Take Me Higher moet ik zeggen. Zo, een beetje slaaggeblek, een beetje te ware bier naar binnen gewerkt. Een uh, ja, oud plaatje, een nieuw jasje. Deze even tijd voor iets heel anders. De party update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Deze zaterdag, het is alweer 14 september. Dan, nou, zoals altijd, beginnen we eerst met een Escape in Amsterdam. Vanavond, het wekelijkse Special Brainwash. Het begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Waar natuurlijk in de Escape? Voor meer informatie, check de website Escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Remondo. En wie die vanavond mee heeft genomen, ik heb geen idee. Want uh, ja, hij heeft alleen. Uh, <laughs> alle data's gegeven. Nou, Dat is natuurlijk elke zaterdag brainwash, maar uh, wat er allemaal in de lijn op zit, behalve mundo. ik heb echt geen idee. In ieder geval, als we doorlopen en we houden escape links, dan kom je naar de rechterkant kom je bij uh, Club Air uit. Dat is vanavond Del Raggington. begint ook om 11 uur, duurt op 5 uur in de ochtend Club Air. Op meer informatie van check de website uh, air.nl of del met natuurlijk uh, Reggington, dat is uh, Latin en Urban. Casanova Amsterdam, Marozzo, Kimberly Ramirez, DJ Chris Rose, Dames Rome en MC's uh, Nolletje. En in area 2 hebben we Love Reggington met Edwin en uh, Jason Schaap. En in area 3 Salsa, Bachata en Merengue met Will del Corazon. Dus als je het daarvoor houdt dan... Eh, Reggerton, Durba, Moonbatten, Salsa, Bacchetta en Kizomba. Dan moet je daar zeker zijn. Vanavond dus in Club Air Reggington. En nog een leuk feestje is uh, encore. En vanavond de official afterparty van Paros van de Stadfest. Begint begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg... Hip hop en RB. Voor meer informatie check de website. Check de website encoreAmsterdam.nl Met onder andere Colorful SS, El Moreno. Komt helemaal uit Tenerife overgevlogen. Dat koud Koude Nederland. Nou ja, Koud valt best mee. West Grant en DJ Prime zijn aanwezig en hosted bij Four Show Bangers. En dan zou je denken van de official after party. Er zijn er meerdere vanavond. Maar uh, parels van de Stadfest. dat was natuurlijk uh, vandaag in, uh, in het havenpark de wethouder van Essenweg. Misschien zegt dat je wat paarders van de stad 2019 is... ...winnig uh, 20 om 12 uur begonnen. En het duurt tot 11 uur vanavond. Met onder andere Frenna, Jonah Fraser, Joe Silvial... Leaves, Play, Johnny 500, vriendschappelijke deuntjes, sound system, girls love DJs, DJ Herman, Web, Diversity, nou nog veel en veel meer, ook oh, trouwens nog Sven Elias, Black Friends. Prime, S&P, nou nog veel meer. Dat was dus vanavond, of het duurt nog tot 11 uur. Maar wil je de afterparty, als je het gemist hebt de afterparty, dan moet je gewoon zijn in de melkweg. Encore Official After Party, parels van de stad 2019. Ik heb weer genoeg gelul, Het is weer tijd voor muziek, want daarom zit jij je in je radio gekluisterd. Kassim met Shine On Me, alweer een oude plaat in een nieuw jasje. Van de DJ Fresh, featuring Ralph Vaughn, met The Feeling, en daarvoor horen we Yuski, met Sex Hustle, featuring uh, Sex Kitten. En dan werd het even tijd, van de Nightwalk 10, de 10 meest populaire platen op dit moment uh, op de dansvloer. Deze week op 10, Cassine, Shine On hoe kan het ook anders, hebben we zojuist gedraaid, he. paar plaatjes terug. Op 9 deze week, Laurent Carnier en Chambre met Feeling Goods. Op 8, Carl Cox met Dr. Funk, The Ripple Star, Mo Funk, Remix. Op 7, Amira met My Desire. De Sam Divine remix. Op 6, aan het plaatje. Opnieuw uh, in de lijst gebracht. Uh, Stardust met music sounds better with you. En waarschijnlijk in het jaargetijde te maken. Op 5, deze week, Patrick Chopin met Turbo Time. Op 4, Darius Siriusian. Met Come On, Come On. En op 3, Peter Heller's Big Love. Alleen dit keer in de David Pang Extenders remix. Op 2, deze week, Roberto Sorace met uh, Joyce. En deze week op 1. Darius, Sirusian en Jamie Jones met Rushing. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in the night Wild. de Nightwalk. De nummer 2, Rush. Nee, wat zeg ik? De nummer 1. Darius, Sirusian en Jamie Jones met Rushing. and Roush went all night long and now four of the brooks went waiting for love. We is samen met uh, Alida en tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk niet gedreurd. Zometeen het nieuws en weer vanuit Heel eeuwverzumming. En daar zijn we nog uh, twee uur lang bij. Met zometeen om tien uur DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks uh, vanaf elf uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavanskelly. Dus blijf gewoon luisteren. Nog even muziek. Kijk hoe lang het duurt. Carsten Rouse nog een keertje. Met Time to Dance. Ik zeg tot zometeen na de break...